Premier Rutte heeft in zijn toespraak bij de Verenigde Naties alle landen opgeroepen mee te werken aan het MH17-onderzoek. Hij zei dat MH17 een open bond blijft voor Nederland en andere landen die burgers aan boord hadden. In zijn speech voor de algemene vergadering van de VN vormde internationale samenwerking de rode draad. Rutte maakt zich er zorgen over dat sommige landen het eigen belang voorop stellen. Bij een brand in een woning in Paden in Friesland is een dode gevallen. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is. De brandweer geeft in de loop van de dag meer details over de woningbrand. Het is ook nog niet bekend wat de oorzaak was van de brand in Friesland. Vanaf 1 januari krijgt de partner van de moeder van een baby... vijf dagen betaald verlof na de bevalling. Nu zijn dat er nog twee. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet... Anderhalf jaar later wordt de regeling nog verder uitgebreid. Dan kunnen partners vijf weken opnemen. In die weken krijgen ze 70 procent van hun loon uitbetaald. De enorme drukte op de woningmarkt in Amsterdam... bleek gisteren bij een kijkuurtje voor een huurappartement. Er stond een rij van tientallen meters voor een driekamerappartement dat binnenkort vrijkomt. Volgens AT5 waren er zo'n vijftig mensen op afgekomen. Sommigen haakten af toen ze de rij zagen... Morgen is er een tweede kijkuurtje voor het Amsterdamse appartement. Het weer. Op sommige plaatsen eerst nog wat bewolking. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. De temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden. Morgen wolkenvelden, soms wat zon. En dan maximaal 15 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 in de snelheid, uh, de actiegerichtheid. En als u kijkt naar uw eigen agenda van morgen, dan zie je de diversiteit van Zandvoort, de gemeente, echter afspatten. Al die ja. onderwerpen. We hebben er nog een, een paar. Ik heb nog ja. twee bladzijden, dus we moeten een beetje ja. door. Um, Gaat u gang. De meeste taken gaan naar mevrouw Verheij. Had hij een lichte portefeuille? Ehm.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 wethouder Berendsen en wethouder Bleus. Ja, Bij meneer Berendsen stond uh, de bibliotheek als enige, maar dat komt laat, <laughs> wordt later nog ingevuld, neem ik aan. Ja, de bibliotheek um, is, is ook een adstands, belangrijke. Het ja, gaat hierom dat, ja. dat het niet belangrijk is, maar het stond zo uh, een soort van een komische in de kom. ja. Ja. Ja. Ja. En Maar een van de, de, de zwaardere portefeuilles van wethouder Verheij is de, de hele beleid rondom de openbare ruimte. Ja.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 Voor de luisteraars thuis. Ik krijg nu dat stuk onder mijn neus uh, gedrukt. Want uiteraard... uh, waar, het, waar het mij eigenlijk om gaat. Want 1 uh, uh, en 3 zijn ja. bijna hetzelfde. Uh, in de eerste praat je over geheel zandvoort. Uh -huh. En in de tweede variant praat je alleen over strand ja. en omgeving. Hoe moet men daar nu in kiezen?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 Oké, okay, nou de okay. enquête is gesloten, dus uh, mensen kunnen nog wel uh, nalezen op de uh, gemeente voor Vuurwerk. De onderste item yep. kan je het hele stuk yep. lezen. Ik mag ik iets van het lijstje vragen? Ja hoor, dat <laughs> <Zeker. laughs> Alsjeblieft. Ja. Over het uh, dorpsomroepersconcours. Uh, dorps ja. ja. Wat is daarmee aan de hand? Helemaal niets. Behalve dat hij dit jaar niet door... <laughs> en dat houdt verband met het feit...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 Het is in veel mensen een ergernis dat er gaat, bijvoorbeeld bij de Waanstraat een vrachtwagentje open, springen tien honden uit, gaan alle kanten op. En hij of zij die erachter loopt, kan het niet bijhouden met de zakjes. Nee. Hoe gaan we daarmee om met het bnw besluit nou die, nou, die discussie komt uh, ook voor een stuk uit de uh, laatste...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 Dat is ook van kor zeker. <laughs> ja. Kor hoor, die keuze.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 Zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo zowat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet het is heel die zomer alweer lang voorbij.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 een einde aan kon komen, maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Maar ja, die waren heel nerveus. Ja. We gaan weer door met... Uh... Ons kwartaal met de burgemeester. Uh, ik heb nog een aantal dingen staan, maar u had zelf een primeur. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, ga uw gang. <lacht> ja, ik weet niet of het de primeur los. is, want dat is al <lacht> bekend. Maar vandaag is uh, bij onze watersportvereniging op het strand is de veiligheidsdag. En die wordt georganiseerd door de Nederlandse Kitesurfvereniging.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 Dat weet ik niet, maar dat is mijn beleving. <laughs> nee, ik, ik mocht voor het eerst meerijden. Omdat ik dat bewust ook heel lang heb uitgesteld. En dat, dat aspect is een belangrijk iets. Eigenlijk vanaf het moment dat je van circuit rijdt... staan er mensen en dan enthousiaste mensen. Die het zo leuk vinden en zwaaien en applaudisseren en schreeuwen. In de goede zin van het woord. Dus, dus dat vond ik heel bijzonder. En natuurlijk... Er staat een massa rondom het raadhuisplein. Uh, dat was ook goed geregeld daar. En het tweede is... Ja, het is wel... Uh, en dat leerde ik vroeger voor het eerst met schaatsen. Heel bijzonder om opeens vanaf een andere kant... naar die omgeving ja. te kijken. Dat je door een mensenhaag heen rijdt. Uh, die emoties die daar zijn... dat golft echt heen en weer. En dat, dat maakt zo'n uh, evenement nog indrukwekkender. Uh. ja. Mooi. Leuke ervaring. Um, ja. We zijn door onze tijd heen. En, uh, we hebben nog veel meer vragen, we gedaan, dan maar dan dan moeten we moeten nog wachten. Uh, hartelijk dank het, voor uw komst. Het, het, het leuke is dat er <laughs> altijd een volgend kwartaal is. En ja, er is ook altijd een burgemeester. Gelukkig wel. Ja. En die burgemeester die blijft voorlopig nog wel zitten. Maar ja, wij ook, uh, uh, we kunnen ook weer om de, de wethouder uitnodigen. Ja, de precies. Dat ja, gaan we doen. Ook ja. oh, dat kan. Burgemeester, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Fijn dat ik mocht aanschrijven. En voor alle luisteraars thuis alvast een heel goed weekend.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 TV just to soon let you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 Dat, is, ja, ik eens dat is altijd de vraag, hè? <laughs> zeggen, wat, wat wil die weten? Ja, ik uh, ben net gepensioneerd in Heemstede. Daar heb ik uh, 29 jaar uh, het uh, secretariaat mogen uh, vervullen. Met, uh, dat is wil, een lange tijd. Dat, dat uh, op echt? het laatst was ik uh, ook te langzittende op één plek <laughs> in Nederland. Dus, ja. en, en, ik, ik was recordhouder. En uh, ik ben... Uh,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 echt gedachten vorm gaf hoe ik de, de rest van mijn leven, zeg maar, overdag als mijn vrouw aan het werk is, hoe ik die zou invullen. <laughs> kwamen er uh, een aantal uh, uh, meldingen bij me die uh, mij vroegen of ik geïnteresseerd was in een klus ja. uh, in de buurt. En dat bleek later uh, Zandvoort te zijn. Uiteindelijk werd ik gebeld door uh, Niek.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 Dialect goed. Ik kan Herman Vinkers vrij goed verstaan, zeg maar. Aha. Dan kunt u meer als wij. <lacht> als u tenminste uh, accent uh, spreekt. Goed, u, uh, ja. u bent daar opgegroeid. Hoe kom je ja. daar in Heemstede terecht? Uh, ja, met de auto zeg ik wel eens maar. Met de trein. Maar... Uh, met, nou, <lacht> beroepsmatig <lacht> <ik, lacht> doen. Beroepsmatig uh, was het zo. Ik was daarvoor heb ik uh, 13 jaar bij justitie gewerkt, bij de rechtbank in Zwolle. In die buurt ben ik uh, naar de middelbare school geweest. <lacht>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 En ik heb, en dat is misschien een andere vraag. Ik heb toen ik in Heemstede kwam, bijna onmiddellijk mijn lidmaatschap opgezegd. En dat was niet omdat ik grote onvrede had, maar omdat ik onafhankelijk wilde zijn. Ja. Nou, dus dat is, dat, ook, uh, dat is een bewuste keuze en dat mm. heb ik sinds die tijd ook. En als u me nu uh, zou vragen waar zou je lid van willen worden, ik zou het niet kunnen zeggen. Nee. Want dat voelde ook, ik okay. vind onafhankelijkheid ook een van mijn... <tie> Dat is, Dat, de de de Dat is nu ook belangrijk. Dat is nu buitengewoon belangrijk. Ja. Ja. U werd uh, in gesprek genomen over uh, interim gemeentesecretaris. Wat was het interessant om dit te doen? Uh, het, het, het nieuwe... Maar Heemstede was, Heemstede was ook Heemstede mensen thuis. Ja, Heemstede. Goed, daar heb ik. Heemstede is natuurlijk een prachtig uh, gemeente, een prachtig dorp. Met uh, uh, ja, een heel andere soortige problematiek dan Zandvoort, mag ik het zo zeggen? Nou, uh, we hebben twee gemeenschappelijke dingen: De, ja, wij hebben ja, een, ja, een ja. warentorensoop. Zeker. Ja. En Heemstede heeft een FOMO-soop. Ja, oh ja, ja. ja, ja zo, ik weet niet of ja, of, ik vind het het zo, worden. of het uh, zo mag noemen. Maar het is een, een, een weerbarstig bestuurlijk probleem. In, in, in uw ja. tijd, ja. In uw ja. tijd ja. was het ja. aangelegd. Netjes gezegd. Ja. Ja. Ja. Nou, en nu is er een bestuurlijke maatregel opgekomen. Ja, dat klopt. Maar ik uh, denk, denk, niet, niet, uh, denk niet dat uh, Zandvoort en Heemstede daar uniek in zijn. Hoor. Nee. Uh, elke gemeente heeft gewoon recht, zeg ik wel eens. ...op een paar weerbarstige dossiers. <laughs> en uh, dat hadden wij in Heemstede... ...maar dat hebben jullie hier in uh, Zandvoort ook. <coughs> um, als wij om ons heen kijken... ...als uh, lichte geïnteresseerden, ...dan kijken we naar Hillegom, Heemstede, Bloemendaal... ...Zandvoort, Haarlem. Het rommelt overal. Nou, ik ik beroep, mij, beroep mij er altijd op dat, dat, dat we het in Heemstede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 Kunnen jullie daar zelf iets aan doen of moeten wij er nog iets aan doen? In die opleiding gingen wij naar Zandvoort. Omdat we hier een prachtig voorbeeld, die pop-up evenementen die hier zijn ja. uh, ontwikkeld. Okay. Daar uh, hebben wij met uh, veel respect en uh, nieuwsgierigheid naar gekeken. Ik vond, vind dat, dat Zandvoort daar uh, Gebeurt dat in echt, Heemstede ook, nu ook? Die, uh, uh, wij hebben niet uh, uh, nee? veel evenementen. Okay. Mensen nou, wonen daar ook. Nou ja. ook, ook Hele gezellige evenementen. Andere evenementen. Ja, andere andere, andere ja soorten. Ja, ja, ja, ja, ja. En Morgen is er weer een Italiaanse ja. dag op de ja. binnenweg. straat. Ja. Ja. Maar heel ja. ja, ja, gezellig ja. allemaal. Ja, ja. Dat ja, maar dat is het verschil. Maar niet een live. of nee, een nee, nee, nee, nee. nee. maar dat kan ook niet. We hebben geen toerisme, we hebben geen. Nee, dat is waar. Dus dat is een volstrekt andere aard. En dat trok mij overigens, dat vond ik ook het aantrekkelijke, om hier te kijken hoe ik.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 Dat, uh, ik, ik ben niet echt van de grote gemeentes. Ik ben hmm. van de kleinschaligheid, van de, van ja. de betrokkenheid. Ja, okay. <tie> en daarom heb ik het ook zo lang volgehouden oh, ja. in, in, in Heemstede. Dus da, dat is voor mij nooit een issue geweest. Dat is meer ja. een aansturingskwestie. Uh, en nou. als ze me nu zouden interviewen, ik zou die uitspraak nooit meer doen. Nee. Okay. Ja, ja, dat het wist is, u ook niet is... natuurlijk. Ik wist niet dat er zo fel was. Maar, <tie> maar uh, de, de, de gevoeligheid... Nou, en ik, dat ik, kunt ik, ik, u vermist hebben, die, die, die, die, die ligt ja. ook heel erg. Ja. Uh, ad interim. Ja. Uh, u bent gevraagd voor dit, dan moet ik zeggen, project als het ad interim is. Uh, nou, het, om, om, is te, er zit een, een, een. Zoals ik het besproken heb, is het. Uh, er komt een uh, eerste evaluatie van de samenwerking mm -hmm. aan. Die moet uh, uh, in opzet moet die klaar zijn eind volgend jaar. En in begin, begin ja. 2020 is het dan, dacht ik alweer. Ja, de, de, uh, dan de, zal die moeten vrienden. plaatsvinden. Ja. En ze willen van mij graag dat ik zeg maar, dat proces daar heen begeleid. Dat ik ook die, die opdracht uh, ga formuleren die opzet van dat onderzoek. En ten tweede een advies over hoe die functie van gemeentesecretaris die natuurlijk wel... Die, die niet helemaal uniek, maar die is redelijk uniek. Uh, in een Ik landen. heb je toen gezegd, uh, Jan Zonderland uh, ja. Ja, ja. Je hebt geen eigen ambtenaren. Maar dat wil niet wat... zeggen dat je invloed hebt uh, op die ambtelijke organisatie. Die heb je natuurlijk wel. Ja. Oh ja, je, je hebt uh, uh, te maken met de gemeentesecretaris van HLM in dit zeker, geval. Zeker. Die is uh, baasgemeente, om het zomaar te zeggen. Van, de ambtenaren, van de ambtenaren. Wat blijft er dan nog over? Over de collegeondersteuning? Nou, uh, kijk, er moet van alles voor Zandvoort gebeuren. En dat moet door ambtenaren uit Haarlem gebeuren. Hoe en, en, zit je daartussen? Want de gemeentesecretaris van Haarlem zegt tegen die ambtenaren ja, jij gaat dat nu doen voor Zandvoort. Brutaal gezegd. Ja. Brutale zeg. ja. En, en zo is het ook. En, was Alleen zij het... eh, zitten er niet voor zichzelf. Ze zitten er ook voor Zandvoort. Jij. En ja. ik ben zeg maar de tussenpersoon die ze probeert eh, eh, over te halen, of niet over te halen, te zeggen hoe ze dingen zouden moeten doen. Zeg, maar ik zie nu al ik best al een spanningsveld tussen uh, uh, de Zandvoort die, zoals die gewend was uh, te werken. Ik zie een spanningsveld tussen uh, de snelheid waarmee je uh, voorheen met ambtenaren in je gemeentehuis uh, kon reageren op nou, zeg maar klachten of dat soort zaken. Uh, ja, in een grote organisatie heb je vaak meerdere schijven. Die het werk is opgedeeld. maar ja. waren hier met zo'n honderd uh, mensen... zeg maar, ja. voor, voor het geval... en daar met duizend mensen. Uh, er zijn gewoon... Nee. <coughs> dat hoorde ik van de week ook in een overleg. Er zijn op dit moment... Uh, af, er waren mensen uit, heen, uit Zandvoort... die... Uh, wilt, kunt u dat eruit knippen van... Uh, <laughs> ik, ik wil alleen Zandvoort zeggen. <laughs> ja, ja, ja, ja. <coughs> uh, maar die, die van Zandvoort... die vijf verschillende taken deden hier...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 dat lijkt mij een moeilijke taak. Omdat nou. je, uh... ja, dat, ze zijn er wel gevoelig voor. Want dat zij, kan, zien, ja, dat wel. zij zien ook dat Haarlem daar ook winst Me bij ja, kan ja, halen. Ja. Ja. Als, als, als we een gemeenschap... Zeg maar, je, je moet aan de ene kant moet je heel snel adequaat uh, kunnen reageren op zaken die, ja. die dat vragen... Ja.